11 uur, Evald de Jong met het NOS-journaal. De VS en Groot-Brittannië sluiten een aantal ambassades vanwege een verhoogd veiligheidsrisico. De Verenigde Staten kondigden vandaag aan dat tientallen ambassades en consulaten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. zeker tot en met zondag dichtblijven. omdat Al-Qaeda of een aanverwante groep deze maand aanslagen zou willen plegen. In navolging daarvan gaat de Britse ambassade in Jemen maandag en dinsdag dicht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ziet nog geen aanleiding om ook ambassades te sluiten.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 Steeds meer mensen met schulden verdwijnen... zodat ze onbereikbaar zijn voor hun schuldeisers. Soms gaat het om hele gezinnen, zegt het bureau kredietregistratie. Volgens het BKR waren er in juni ruim 64.000 mensen verdwenen... twee keer zoveel als vijf à zes jaar geleden. Het afgelopen half jaar zijn er 5000 mensen bijgekomen. Het gaat niet in alle gevallen om mensen met onbetaalde rekeningen... maar de meesten hebben wel een achterstand bij betalingen.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 Landskampioen Ajax heeft de eerste competitiewedstrijd... van het nieuwe seizoen in de eredivisie gewonnen. In de Amsterdam Arena werd het 3-0 tegen Roda JC. De doelpunten maken ze waren van Rijn en de Jong in de eerste helft. Na rust scoorde Fischer het derde doelpunt. Het weer overwegend droog met opklaringen. Vanuit het westen stroomt koelere lucht het land in. Vannacht in het zuiden- en oosten kans op regen of onweer. Elders droog, minimaal rond 18 graden. Overdag eerst grijs met in het oosten mogelijk wat regen. Smiddags droog en geregeld zon. Er staat een stevige westelijke wind en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden.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 Binnen zit Pieter van der Wieren. Oké, okay, dan hadden we dus al die blaadjes op de rails en herfststormen. Toen kwam er een winterdienstregeling vanwege bevroren wissels en sneeuw op de baan. En ja, vandaag reden er dus minder treinen vanwege het warme weer. Dat is toch fantastisch, die NS. Zoeken we eigenlijk alleen nog een smoes voor de lente. Wat dacht u van vogelnestjes in de bovenleiding of... Lentebloesem die de seinen bedekt. Nou ja, ze verzinnen zelf al wat. Er is nog tijd. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Renata Agamirian, een zesjarige asielzoeker... die niet het gevraagde bloedonderzoek kreeg... ondanks een verzoek van de dokter... maar die wel ziek en wel het land uit werd gezet. Ze bleek eenmaal uit het land leuke te hebben. Over deze affaire praat ik met Elke Bonsen... die zich als vertrouwenarts inzet voor het welzijn van vluchtelingen. Groesbeek heeft er vanaf morgen een profclub bij. Met de wedstrijd tegen Emmen. treedt Achilles29 toe tot de profs. Wat er allemaal bij komt kijken, profclub worden... dat hoort u van de trotse burgemeester van Groesbeek. En over Groesbeek als voetbalgemeente... hoort u Groesbeker en Oud-Oranje-speler Jan Peters. Aan de vooravond van de Gay Pride vertelt minister Jet Bussemaker... wat ze van plan is te doen om homoseksualiteit... ook in allochtone kringen geaccepteerd te krijgen. Want die acceptatie zou soms nog wat beter kunnen, blijkt uit cijfers. En in de zomerserie over mensen die je niet over de crisis hoort klagen... vanavond de Servische tandarts. Maar we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 2 augustus. Daar gaat de bak in. Yes. Ja. Ja. Yeah. Applaus en gejuich bij de ouders van Donnie. Ze kregen dan ook wat ze wilden. De bestuurder van de auto die hun dertienjarige zoon doodreed... gaat de cel in. Het OM eiste op de zitting een taakstraf. En daar was de familie het toen niet mee eens. De rechter vond de eis van het OM ook te laag... en legde een hogere straf op. Negen maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk... en vier jaar ontzegging van de rijbevoegdheid.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 Rest de vraag aan de persrechter of de straf ook hoger was uitgevallen... als de familie niet zo tekeer was gegaan in de rechtbank. Daar kan ik volmondig ja op zeggen. Dan zou deze straf precies hetzelfde zijn geweest. Vervlogen tijden keren terug. Een duidelijke terreurwaarschuwing in de Verenigde Staten. US intelligence has picked up signs of an Al-Qaeda plot... against American diplomatic outposts in the Middle East... and in other Muslim countries. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft informatie... dat Al-Qaeda van plan is een aanslag te plegen in de komende tijd. En dus worden alle ambassades in risicogebieden gesloten. Wat die dreiging precies inhoudt, wilde het Pentagon niet zeggen... maar sinds de aanslag in Benghazi zijn ze op alles beducht. De ambassades blijven nog de hele zomer dicht. En het was een warme dag vandaag, u heeft het misschien meegekregen. De warmste 2 augustus sinds mensheugenis. Leuk voor mensen die vrij zijn, kunnen ze het water op. Minder leuk voor mensen die er dan voor moeten zorgen... dat iedereen op dat water zich netjes aan de regels houdt. U vaart hier helemaal op de linkerkant van het water. De kan doen we voor dat. Ja, dat is heel mooi, maar dat doe je op een snelweg doe je dat ook niet. Dat je de verkeerde baan houdt. Je moet hier je stuurboordswal houden. Schipper over je stuurboordswal wil varen, ook buiten de geul. Stuurboordswal houden op het, op het uh, prinses het kanaal Met deze druk er recht uit de oversteken, want je moet wel stuurboordswal houden. Dat was nieuws vandaag op radio NTV. en tv. Uh, en voor mij aan uh, stuurboordbak. Wat is het? Nou ja, Martijn Nijhuis die heeft de krant vanmorgen morgen vast gelezen. Bakboord geloof ik. Ja. Ja, het gaat goed met de export van voetballers uit de Nederlandse competitie. Het blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. De clubs hebben nu al voor zo'n 100 miljoen euro... aan spelers verkocht aan buitenlandse clubs. En die Nederlandse clubs hebben zelf maar 10 miljoen uitgegeven... aan spelers uit het buitenland. De voortdurende export verzwakt de eredivisie. Zo blijkt wel uit de matige Europese resultaten van de laatste jaren... schrijft de Volkskrant. De jeugdopleidingen van de clubs kunnen de uitstroom niet bijhouden. Anders gezegd, er worden sneller spelers verkocht dan er nieuwe kunnen worden opgeleid. En nieuw gekochte spelers die hebben nog niet meteen het niveau van de vertrokken voetballers. Het FD komt met ongeveer hetzelfde verhaal, alleen dan met een positieve insteek. Er worden dus steeds meer voetballers verkocht. En dat betekent volgens het FD dat Nederlandse clubs steeds nadrukkelijker gaan fungeren... als opleidingsinstituut voor buitenlandse competities. En dankzij de transferinkomsten, maar ook dankzij structurele bezuinigingen... staat de competitie er financieel beter voor dan de afgelopen jaren. Zo lijkt het onderzoek. Voor het eerst heeft de KNVB geen enkele eredivisieclub onder curatele gesteld. Trouw heeft onderzoek gedaan naar mensen die tegen kindervaccinatie zijn. Sinds eind mei woedt er op de Nederlandse Revo-strook een mazelenepidemie. Een aantal geregistreerde ziektegevallen nadert de 800. Maar volgens de krant ligt dat niet per se aan de reformatorische christenen. Want maar een vijfde van alle niet-in-enters is van reformatorische huizen. De grootste groep niet inenters enters bestaat volgens de RIVM uit antroposofen, Aanhangers van de filosoof Rudolf Steiner, onmeer bekend van de vrije scholen. Die denken dat een uitgebalanceerd voedingspatroon voldoende weerstand biedt. En als een kind toch besmet raakt met de mazelen... dan vinden antroposofen dat goed voor de lichamelijke en mentale ontwikkeling. Een antroposof zegt in de krant het klinkt misschien hard... maar een kind mag best leren een beetje te vechten. De Telegraaf trekt weer veel van leer tegen de trajectcontrole. Volgens de krant dreigt voor het OM opnieuw een pijnlijke afgang met het systeem. Ditmaal vormt het systeem op de A4 bij een Hoofddorp richting Den Haag de aanleiding. Vele duizenden bekeuringen die het systeem heeft opgeleverd... moeten mogelijk door de versnipperaar. Want de apparatuur was niet correct geëikt, zegt een Amsterdamse advocaat. Het gaat om de bonnen die tussen maart en september vorig jaar zijn uitgedeeld. Het OM spreekt dat tegen. De bekeuringen op de A4 zouden niet onrechtmatig zijn. De Telegraaf schrijft nogmaals dat weggebruikers... door de veelvuldige wisselende limieten niet meer weten... hoe hard ze daar mogen. Voor de schatkist betekenen de controles kassa. In de eerste vier maanden van dit jaar... spuugde trajectcontroles 812.000 bekeuringen uit. En tot slot een waarschuwing in het Nederlands Dagblad. Kinderen in de groei die veel op de bank hangen... kunnen een Gameboy-rugontwikkeling. En die waarschuwing die komt van een orthopedisch chirurg, Piet van Loon. Kinderen zijn volgens hem de afgelopen 15 jaar meer op de bank gaan hangen... door de komst van Gameboys, tablets, eh, tablets en mobieltjes. En een kinderrug vervormt makkelijk, omdat het kraakbeen nog zacht is. Het gevolg is dan een bolle zitrug. Nou, de orthopedisch chirurg wil dat consultatiebureauartsen en schoolartsen... alert zijn op zo'n Gameboy-rug. Hij komt met een opmerkelijk advies. Als kinderen dan toch willen hangen, dan kunnen ze het beste op hun buik gaan liggen. Want, zegt hij... Lezen, tv kijken en gamen kan ook prima op je buik. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Everything is beautiful, the fields, the open road. Radio plays a song. Dave Barnes, Little Lies. En hij is een singer-songwriter uit Mississippi. Opnieuw ligt staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie... onder vuur vanwege zijn asielbeleid. Een zesjarig Georgisch meisje is uitgezet naar Polen. En eenmaal daar bleek dat ze acute leukemie had. En dat terwijl ze in Nederland al gezien was door een arts. En die arts ook had aangedrongen op nader onderzoek. Elke Bonsen is um, bekend van, van als voorkeursarts... En vertrouwensarts ja. van enkele hongerstakende asielzoekers. Laten we beginnen met, met, met dit ja. verhaal. Want ja. dit, dit was een meisje van zes die, die had klachten. Ja. Die is uiteindelijk door ja. een dokter gezien. En die dokter zei, nou, er moet, moet toch wat bloedonderzoek komen. Ja. Dat is toen niet gebeurd. Ja, inderdaad. Wat ik heb begrepen ze inderdaad hele typische klachten. Uh, bloedneuzen en uh, recidiverende infecties, et cetera. Ik ben zelf niet bij de kaas betrokken geweest, maar dat is wat ik begrepen heb. Uh, ze zijn uiteindelijk, wat ik heb ook begrepen... buiten het detentiecentrum gezien door een dokter. En die heeft aangedrongen op bloedonderzoek. Want die ja, vermoeden wel dat er echt iets uh, ja, zeer ernstigs aan de hand zou zijn. Um, uiteindelijk zijn ze in het detentiecentrum in Rotterdam terechtgekomen. Daar hebben ze herhaaldelijk om bloedonderzoek gevraagd. En helaas is dat nooit gebeurd. Um, wat ik heb begrepen, zijn ze in het detentiecentrum in Rotterdam... ook verder niet gezien door een dokter. Um, maar door een verpleegkundige. En ja, kijk, de houding in een detentiecentrum... en met name ook het detentiecentrum Rotterdam... Is toch een beetje van afhouden en afwimpelen. Het is heel moeilijk om een dokter te zien te krijgen. En zeker bij kleine kinderen, ja, men stapt er heel makkelijk overheen. Van, nou, het zijn kleine kinderen zullen wel gezond zijn. En uh, ja, dan kunnen ze zulke dramatische ja, gevolgen hebben. U bent zelf arts, uh, ja. stel dat u dit kind gezien zou hebben, u kent de klachten. Ja. Zou u ja. dan meteen denken, goh, dit, dit moet wel een leuke leukemie zijn of, dit, of hier is het echt, echt mis? Er uh, moet in ieder geval uitgebreid bloedonderzoek gedaan worden. En dat heeft die arts uh, ook heel goed gezien, denk ik. Uh, alleen de verpleegkundige heeft dat niet opgevolgd, En binnen het detentiecentrum van Rotterdam is daar verder gewoon niets mee gedaan. Wat voor, ja, voor zover ik begrepen heb. En een detentiecentrum, dat is eigenlijk de laatste stap voordat je het land uit wordt. Ja. Inderdaad. Gebracht. En, ja, en zo, zo hier ook, uh, het blijkt van er zitten gewoon ook kinderen in het detentiecentrum en um, sommige kinderen zitten daar ook langdurig. En ja, als er kinderen klachten krijgen of als andere mensen klachten krijgen, het is gewoon heel moeilijk om een dokter te zien te krijgen. Um, binnen detentie werkt het zo, je moet een briefje invullen en dan uh, met je klachten en met alles. En dan bepaalde verpleegkundige of assistente of je een dokter te zien krijgt. Um, persoonlijk heb ik nog... Nooit een dokter gezien in detentiecentrum Rotterdam... terwijl ik daar toch regelmatig uh, ja, langs kom. Um, ik heb eenmaal heb ik een, wa ja, een waarnemend dokter gesproken... en dat is het dan ook. Ja, ik vraag me serieus af hoe vaak daar een dokter zit... en hoeveel artsen daar daadwerkelijk aan de slag zijn. Dit meisje is dus met uh, die acute leukemie... op het vliegtuig uh, ja. gezet naar Polen. Ja. Was het wel verstandig om haar te laten vliegen... Ja. Want, want mensen worden eigenlijk voor minder al geweigerd in een vliegtuig... of, of ontraden om te vliegen. Ja, nou ja, dat is heel ja, grappig of schiet ja, eigenlijk dat u dat aangeeft. Want ook al is iemand doodziek... een fit-to-fly-verklaring is heel makkelijk te krijgen. De DTNV heeft daar eigen dokters voor... En die worden gewoon echt ja, goed betaald om fit to fly uh, af te geven. En uh, ja, dat heeft niets meer met gezondheid te maken of wat dan ook. Ja, Men wordt gewoon fit to fly uh, verklaard. Maar dat, even, zijn, dat zijn uh, toch gescholde artsen die ook gewoon ja. uh, de eet hebben afgelegd. En ja, die absoluut. ook zijn, ooit zijn, dat, dat vak ja. in zijn gegaan om mensen beter te maken. Dus uh, mag je toch van ja. uitgaan dat die dat goed doen? Ja, dat, ja, daar ging ik eigenlijk ook van uit. En dat heb ik tot ik met de eetstakers bezig was, heb ik daar ben ik daar ook altijd van uitgegaan. Tot ik ja, ja, erachter ben gekomen dat iemand die 75 dagen niet heeft gegeten, ook fit to fly wordt verklaard. Ja, het lijkt er toch op dat hier uh, ja, patiëntenbelangen ondergeschikt worden gemaakt aan commerciële belangen. Ja, en dat is heel erg ja, kwalijk te nemen. De regel is, of, of, of de norm is eigenlijk dat de, de zorg binnen de muren van een asielzoekerscentrum net zo goed moet zijn als ja. die, die daarbuiten. Is dat zo? Nee, dat is absoluut niet zo. Uh, de medische zorg binnen het detentiecentrum. Uh, centra in Nederland, maar ook de asielzoekerscentra... is eigenlijk uh, ja, van veel mindere kwaliteit dan die voor normale Nederlanders. Kijk, een van de problemen is natuurlijk al zo dat mensen heel vaak verplaatst worden. Men blijft niet lang in het asielzoekerscentrum en men blijft ook niet lang uh, in het detentiecentrum. Men wordt verplaatst van plek naar plek. Daardoor is ja, de opvolging van medische klachten al heel erg moeilijk. Als er al een medische klacht is, dan wordt die vaak afgedaan... of door een assistente, of door een verpleegkundige... met een paracetamol of een antidepressivum. En dat is het dan. Um, en dat heeft vaak ja, dramatische gevolgen. Ik, ik heb nog één ja, patiënt van mij en die ken ik nu een jaar. En dat is gewoon absoluut niet goed gegaan, niet goed opgevolgd. En ik kreeg helaas ja, een week geleden het bericht dat hij is overleden. Moet je als asielzoeker altijd voorbij... een van de medewerkers van het centrum voor je een arts te zien krijgt? Of kun je gewoon zeggen, nou, nee. ik voel me niet goed, ik wil nu wel een dokter zien? Uh, nou, je, je kan wel aangeven dat je een dokter wil zien... maar uh, voordat je een dokter te zien krijgt dan heel veel hobbels te nemen. Uh, bijvoorbeeld de tolkentelefoon. telefoon, uh, men moet Nederlands spreken... ook al is men ja, slechts twee dagen of drie dagen in Nederland... dan nog moet het consult in Nederlands gevoerd worden. Of er moet een, uh, een landgenoot meegaan, maar goed, die moet je maar kunnen vertrouwen. En uh, ja, het is gewoon heel erg lastig om een dokter te zien, ja. Dus in die zin is de zorg niet zo goed binnen het centrum als, als buiten het centrum? Nee, absoluut niet. En wat ik ook heb begrepen van, ja, van dokters die mij wel in vertrouwen hebben genomen, dokters die daar gewerkt hebben en die daar nog steeds werken. En die kunnen wel off the record dingen zeggen, maar um, ze kunnen daar ook niet mee, mee naar buiten treden, want ze zitten ook in groot dilemma en gewetensnood. Maar wat zij mij vertellen is gewoon ook: ze mogen ook geen verklaringen naar buiten afleggen, zonder dat aan DTNV of aan de uh, directie voor te leggen. En ze mogen ook eigenlijk niet, uh, ze moeten zo minimaal verwijzen. U moet zich voorstellen, uh, zeker de detentiecentra... dat zijn commerciële instellingen nogmaals. Dat zijn geen gewone gevangenissen, maar er moet winst gemaakt worden. De overheid betaalt een stuksprijs per patiënt of per uh, gedetineerde. En daar horen ook de medische kosten in. Dus de medische kosten die moeten gewoon aan alle kanten gedrukt worden. Want alle medische kosten, dat drukt gewoon de winst van een commercieel bedrijf. Maar u bent vertrouwensarts geweest ja. van een aantal uh, uh, eetstakers, ja. zegt u. Hongerstakers, hoe ja. je het noemt. U bent daar toch vaak binnen geweest en ze hebben u toch te zien gekregen? Ja, maar dat is heel erg moeilijk. Um, de eetstakers of de patiënten moeten het uh, zelf aangeven... bij de directie en, en bij de medische dienst. Hun advocaat moet het ook aangeven. Maar uh, er wordt vervolgens ook gevraagd aan de patiënt... Ja, wat moet je met deze dokter Bonsen? En deze dokter Bonsen, ja, deze is niet goed voor u... en uh, het kan nog wel eens invloed hebben op je procedure... Mensen worden echt geïntimideerd in de detentiecentra. En dat is een hele kwalijke zaak. Ja, en mensen zijn ook gewoon heel erg bang. En dat is waar ik overal tegenaan loop. Gewoon de immense angst van mensen voor de dienst terugkeer en vertrek... en voor de IND. En dat is gewoon ja, heel erg triest om te zien. Maar u zegt ook dat de artsen die er dan komen ook bang zijn. Dat die eigenlijk ook niet uh, moedig zich durven uit te spreken... en dat die eigenlijk meewerken aan dat systeem. Ja, ook maar dan, nog... wordt het, dan wordt het wel heel moeilijk te oplossen als niet ja, alle artsen. Ja, we zitten ook in een groot dilemma. Veel artsen, er is dus een groot verloop van artsen natuurlijk... Als arts, of je blijft te lang en, en die gaat mee met het systeem... of je blijft een half jaar of een jaar en dan vertrek je. Maar ja, uh, ze kunnen ook niet anders. Veel mensen zitten natuurlijk ook vast... en uh, ze hebben moeten tekenen dat ze niets naar buiten brengen. Vergeet dat niet. Nu komen er kamervragen. Um, uh, er is een, een reportage geweest op televisie, een aantal artikelen in de krant. Nou In, in dit radioprogramma, hoe, hoe loopt dit af, zo'n incident? Ja, ik heb geen idee. Ik hoop dat het tot de bodem wordt uitgezocht. En ook dat de medische zorg in de detentiecentra gewoon echt heel goed onder loep wordt genomen. Dat er wordt echt wordt gekeken van uh, wat voor zorg wordt er geboden. En misschien moet de kostenstructuur gewoon anders geformuleerd worden. En eerlijk gezegd, mijn, me, ja, mijn visie is dat uh, het commerciële belang nooit boven het uh, patiëntenbelang mag, mag, ja, gesteld mag worden. En dat is gewoon wat hier, ja, wat hier wel gebeurt. Maar en het, meisje, het meisje is al weg. Die, die krijgt inmiddels uh, zorg ja, gelukkig in Polen. Wel, ja. Dus in die zin is de kous eigenlijk af? Nee, de kous is natuurlijk niet af. Nee. nee ik vind, uh, hier moeten excuses komen. En dit meisje moet natuurlijk uh, ja, alle zorg krijgen. In, ja, als, als de mensen nog terug willen naar Nederland. Want ik kan me goed voorstellen dat ze heel groot wantrouwen en heel erg boos zijn. En uh, ja, ik wens het allerbeste en alle sterkte natuurlijk. Elke Bronsen, dank u wel. Ja, graag gedaan. De hoela, hoela. En zij lokt mij daar te komen op het ritme van gitaren. Zing ze liefde, Met z'n twee, ik hoor een melodietje vanuit de zee. De avond al in de baai. Om hun favoriete zomerhit te coveren. En dit was uh, Marieke Jager, die zong Parel van de Zuidzee. En dat is ook een uh, parel geworden. Jet Bussemaker heb ik nu aan de telefoon. Zij is uh, minister van uh, Emancipatiezaken. Goedenavond. Goedenavond. We spreken elkaar nu omdat het morgen Gay Pride is. En dan heb je natuurlijk de bekende boottocht. En daar kunt u niet aan ontbreken. Op, op welke boot vaart u eigenlijk mee morgen? Ik uh, vaar mee op de regeringsboot. Uh, uh, dat is de boot die vanuit de regering eigenlijk al een aantal jaren mee vaart. Hè, ingezet vanuit het departement uh, OCW waar emancipatie onder valt. En waar we dit jaar vooral aandacht gaan vragen voor uh, rechten van uh, homo's en lesbo's bij uh, migrantengemeenschappen. Want uh, daar is nog wat werk te doen. Ja, er is recent een rapport uh, verschenen van het Sociaal Cultureel Planbureau... waaruit blijkt dat gelukkig het aantal mensen dat uh, zeg maar de homo-emancipatie steunt... Uh, en uh, een aantal mensen dat negatief staat tegenover homoseksualiteit sterk is afgenomen. Van 15 uh, tien jaar geleden naar 4 nu. Maar dat er nog steeds wel bepaalde gemeenschappen zijn waar het moeilijk ligt. En dat zijn orthodox religieuze gemeenschappen. Dat zijn PVV-stemmers. Maar het zijn ook veel met name Turkse, Marokkaanse en in mindere mate Surinaamse, Antilliaanse groepen... waar nog werk te doen is. En ja. ik heb juist mensen uit die gemeenschappen, vanuit die achtergronden... meegevraagd om morgen met mij mee te varen... om aan te geven dat waar je ook vandaan komt... en waar je hoeds ook liggen, uh, homoseksualiteit vanzelfsprekend moet zijn. Dus op uw boot morgen uh, Turken, Marokkanen, uh, mensen uit religieuze groepen en PVV-stemmers. Nee, nou met name, met name die, uh, die groepen Marokkanen, Turken, uh, Antilliaanse Surinamers. Omdat we dat als thema van deze boot morgen gekozen hebben. En een van de mensen die bijvoorbeeld meevaart is de Dunneville. Een uh, Turkse die baanbrekend werk heeft uh, gedaan. Ook eerder een Turkse boot bij de Cape Parade heeft georganiseerd. En uh, met verschillende middelen, bewustwording, kunst, cultuur. Probeert om ook binnen de Turkse gemeenschap uh, de discussie hierover los te maken. En met name de jonge mensen die voor hun homoseksualiteit uit willen komen, steun en, uh, en ook moed uh, meegeeft. Ja, want uit, uit dat onderzoek dat u aanhaalt, blijkt uh, bijvoorbeeld, dan was er een vraag van, uh, stel, uw kind blijkt uh, homo of krijgt een vaste partner van hetzelfde geslacht. En in, in sommige van die groepen zegt dan een, een meerderheid, soms al wel 70%, nou ja, dan, dan hoeft hij verder ook niet meer thuis te komen. Ja, dus uh, inderdaad, dat drie uh, van de uh, Turkse Marokkaanse ouders die zegt dat het een probleem is als een kind homoseksueel zou zijn. Nou uh, ja, dat geeft aan dat ondanks dat er heel veel positieve ontwikkelingen in Nederland zijn, dat we dit probleem nog wel aan de orde moeten stellen. En waar ik me ook zorgen over maak, is met name het aantal jongeren dat uh, zegt dat medeleerlingen eigenlijk maar beter niet uit de kast uh, kunnen komen. En uh, ook daar zien we dat dat bij de helft van de de leerlingen met een Turkse achtergrond uh, is, en bij ruim een derde van de leerlingen met een Marokkaanse achtergrond. Dus juist binnen die gemeenschappen wil ik ook verder de discussie stimuleren. En daar zijn we overigens ook al mee bezig. Samen met collega Asher die integratiebeleid voert, hebben we al een aantal bijeenkomsten gehad om te kijken wat we hier verder aan kunnen doen. We doen dat ook met uh, beleid, bijvoorbeeld via Gay trade Alliances. Dat zijn initiatieven die op scholen met zowel leerlingen als leraren proberen thema van homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Want, want gaan... wat kun je eigenlijk als minister... want u heeft ook, ook geld te besteden. Ja. Um, ik geloof 800.000 euro ja. is nu beschikbaar voor, voor ja. een nieuw project. Ja. Uh, wat, wat kun je eigenlijk met geld doen als minister... om, om homoseksualiteit geaccepteerd te krijgen? Hoe kun je in iemands hoofd komen en daar een paar knoppen omdraaien? Ja. Ja, nou ja, kijk, uh, als het zo simpel zou zijn dat je dat geld in het hoofd zou kunnen stoppen... en de mentaliteit zou kunnen veranderen, dat zou heel fijn zijn, maar zo werkt het niet. Maar wat je wel kan doen, is gericht initiatieven ondersteunen... die proberen met rolmodellen, met discussies losmaken... Uh, met uh, goede voorbeelden geven, om dat te stimuleren. En maar gelooft dus u er in echt in, als gewetensvraag? Denkt u echt dat een overheid uiteindelijk dat soort dingen kan veranderen? Kijk, een overheid kan dat alleen... Dat kunnen alleen mensen zelf veranderen. Uh, maar de overheid kan dat wel ondersteunen. En uh, je kan dat ondersteunen... Nou, met de initiatieven waar we nu 8 ton voor uitgetrokken hebben. dat gaan we met name bij de vier grote gemeenten... Amsterdam, Utrecht, uh, uh, Rotterdam en uh, uh, Den Haag gaan we dat stimuleren. Omdat daar veel migrantengemeenschappen zijn. En daar ook mensen zijn, zoals die Dunne Dunneville... maar ook vele anderen die ideeën hebben en die weten hoe je daar de discussies los kan maken. Daarmee kan ik het niet in één klap veranderen... maar je kan wel een steentje bijdragen... om de discussie de goede kant op uh, te helpen. En je Daar laat vooral de goede bedoelingen uh, zien. Uh, even even uh, ja, over... Je doet het. Ook op andere manieren. Die case trade alliances noemde ik al. We hebben ook als overheid gezegd... dat aandacht voor seksuele diversiteit verplicht moet zijn in het onderwijs. Um, dus nogmaals, je uh, kan het niet in één klap veranderen... maar je kan wel degelijk een hele belangrijke bijdrage leveren. Morgen die uh, boottoer. Hoeveel, hoeveel boten van Rijkswegen varen er eigenlijk mee inmiddels? Want er is een defensieboot, er is een regeringsboot... er is geloof ik een boot van, van, van de gemeente. Hoeveel van die boten zijn eigenlijk... Uh... Van, uh, van de ja, overheid. Ja, dit, dit... Er is eigenlijk één officiële regeringsboot. En dat is uh, uh, de boot uh, waar, uh, waar ik uh, zeg maar, uh, de aanvoerder van ben. Er is al een aantal jaren een boot van defensiepersoneel. En het is voor het eerst, en daar ben ik heel blij mee, dat mijn uh, collega Hennis uh, meevaart. Om ook haar uh, betrokkenheid bij dit thema en haar steun dus ook voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit bij defensie uh, te stimuleren. Maar is, is dit een risico? dat uiteindelijk, want um, stel, stel dat er tien of twaalf, ik geloof dat je wel gerust daarop kunt komen, overheidsboten varen, gaat dat niet een beetje ten koste nee. van de spontaniteit? Ja, wat we niet moeten hebben is dat iedereen zijn eigen boot uh, gaat uh, maken. En dat het daarover gaat. Het moet over de inhoud uh, gaan. Maar ik weet dat met name bij Defensie en Politie men al een lange traditie heeft. En het daar ook nog wel echt nodig is om dit thema aan de orde te stellen. En dan kan je erover twisten of dat altijd met een aparte boot uh, moet. Maar ik denk dat het voor nu heel goed, heel zichtbaar maakt. Ook hoe belangrijk deze regering het, uh, de emancipatie van homoseksuele, homoseksuele vindt. En we ook daar echt. Um, daadkrachtig en concreet uitvoering aan willen geven. Het wordt morgen en dat weer een Hennis En anderen ook. Ja, het wordt morgen weer een hele warme dag. Het wordt uh, nou, dik in de 30 graden en het is al niet zo'n heel geklede boot, toch? Dat doet u aan. <laughs> nou, ik doe iets aan wat wel um, bij. Het, uh, uh, wat past bij de Gay Parade, maar wat ook past bij het cijferminister. Ja. Ik ben benieuwd. Dan moet u verder maar kijken. Ja. <laughs> nou, veel plezier. En de plezier van de regeringsboot zijn blauw en wit. Dus let daarop. Veel plezier morgen, mevrouw Bussenmaker. Dank u wel. Pata Pata was een grote hit voor Miriam Makeba uit Zuid-Afrika in het jaar 1967. En zij is zelf overleden in 2008. Crisis. Het is niet een accident. Het is een crisis van een systeem. Dan kwamen even naar de schuldencrisis der de staten. We We zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. But the old de eurozonecrisis, het oplossen daarvan, dat wisten we. Dat vraagt tijd. Ja, we horen het uh, al jaren overal om ons heen: crisis. Maar er zijn ook bedrijfstakken waar het, ondanks al die misère, juist heel goed gaat. Deze zomer geeft het oog de correspondenten de opdracht om eens te zoeken naar die positieve uitzonderingen. En vanavond gaan we naar Servië. Goedenavond, Joost van Egmond. Goedenavond. Welke sector in Servië doet het zo goed? De tandheelkunde, en met name de, de export van tandheelkunde. Wat je ziet is dat een heel groot aantal uh, tandartsen zich hier profileert als een heel goed alternatief voor de tandartsen in West-Europa. Um, het grote selling point dat ze daarbij hebben is dat ze een heel stuk goedkoper zijn. En dat lokt een, een groeiende groep West-Europeanen naar de Servische tandartsen. Maar ik neem aan dat het dan niet gaat om, om een controle of een, of een gaatje vullen. Dan moet het wel echt om, om een flinke kroon of een brug gaan. Ja, absoluut. Dat zijn mensen die, die serieuze operaties hebben. Je vliegt inderdaad niet voor een gaatje vullen op en neer. Maar op het moment dat je uh, meerdere dingen te doen hebt... en zeker wanneer ingewikkelde dingen als kronen of bruggen om de hoek komen kijken... dan vindt een groeiende groep mensen dat het toch loont om hier naar te kijken. Het is niet zo heel duur om hierheen te komen. Niet erg duur om te verblijven. En als je dan honderden euro's kunt uitsparen aan tandartskosten... dan is dat voor een groeiende groep aantrekkelijk. En daar cateren daar uh, tandartsen ook echt naar. Waar ben je geweest? Um, ik ben geweest bij een tandarts um, bij mij om de hoek toevallig. Die um, heel, um, heel druk bezig is met um, niet zozeer het werven van buitenlanders... maar in ieder geval het zich inrichten op buitenlanders. Iedereen spreekt er Engels. Um, ze hebben ook veel ervaring met buitenlanders. weten wat hun specifieke eisen zijn, wat hun zorgen zijn. Hoe ze hen moeten overtuigen dat de zorg hier even goed is als in hun eigen land. En die, uh, die timmeren daar behoorlijk mee in de weg. Ik ben daar op bezoek geweest en heb zelfs mezelf laten behandelen. Hier, dit is een zit voor Tandartspraktijk A1 in Belgerouw is helemaal ingericht op buitenlandse patiënten. Tandarts Ivana Stanic spreekt Engels, Duits, Italiaans en ze werkt aan haar Nederlands. Hoe uh, gaat het met je? Dat is het enige wat ik vooral weet. Deze praktijk ziet veel buitenlanders. Ja, we hebben veel buitenlandse patiënten hier, vooral in de zomer. En het is langzaam groeiend, de hele proces van mensen komen hier en bezoeken ons. Klanten komen vanuit heel Europa, per vliegtuig uit Engeland of zoals een dame in de wachtkamer per auto uit Slovenië. Nog altijd zijn zes uur rijden. Ja, yeah, because my friend told me that it's a great place and they have a very good dentist and for the price. De service bevalt er prima en ja, het prijsverschil is gigantisch. A double of three times. Yes, it's a very big uh, difference in the price, <laughs> yes. Ze spaart minstens de helft uit. En bovendien ziet ze ook weer eens wat van Belgedo. En zo doen veel mensen in haar omgeving het. toerisme. Yes, yeah, I heard that they have um, a trip for the uh, two, three uh, days only for dental tourism, <laughs> If I can say that... So I'm fixing you in a position for examination... All right. Okay. Please be careful. I'm afraid of the dentist. Well, well, most of the people are, but we don't see why. Okay. Well, pretty good. Pretty, pretty good. Daar kom ik goed weg in meerdere opzichten, want de controle is ook nog eens gratis. The check-up check is for free here. Betalen doe je hier pas als je geboord gaat worden, en ook dan gaat het nog maar om een paar tientjes. Ah, ha, de handschoenen kunnen uit. En weer veilig op de grond. Voor Tandaard Stanic zijn dit de normale prijzen. Die volgen de levensstandaard in Servië en die ligt nu een stuk lager. Maar ze merkt de verbazing bij buitenlandse patiënten. It's, it's very here in Serbia, but I suppose that people from, from out of Serbia think that these prices are pretty low. Zij voorziet dan ook een stevige groeimarkt in het tandartstoerisme. Al zou het af en toe fijn zijn als buitenlanders iets beter hun huiswerk deden voor ze een afspraak maakten. And they say: here I'm here in Serbia for five days and I want a dental bridge from tooth number six to tooth number seven on the other side. En we're like, that's not going to happen. Because we need more time if you want to do it like it should be done. Wie in een kort tripje hoopt ingewikkelde operaties uit te laten voeren, die krijgt problemen. En bij een kliniek als deze ook gewoon een afwijzing. Goede zorg kost tijd en daar zul je iets langer voor in Servië moeten blijven. Maar ook dat is geen straf. I think that here in Belgrade people can see a lot of interesting things and we are generally interesting people so they can eat good food, they can drink good drinks, they can have fun and including they can fix their teeth. Joost van Egmond heb je ook echt iets laten doen had je toevallig ook iets iets wat wat geboord of of gesneden moest worden? Nee, zoals hij zegt, gelukkig, um, alles was goed in orde. Maar ja, ik woon hier al een aantal jaar natuurlijk. Dus het is niet mijn eerste keer bij een, uh, bij een tandarts. Ik heb zelf een andere tandarts. En daar uh, heb ik in december een paar, een paar vervelende vullingen moeten laten zetten. Maar ook dat ging, uh, ging prima. Gezellig. Dankjewel, Joost van Egmond. Aan de telefoon uh, Marcel Corna, Hij is uh, hoogleraar gezondheidseconomie in Tilburg. Goedenavond. Dit zie je eigenlijk op heel veel gebieden. Het begon met het ooglezeren in, in Turkije. Uh, nu de, de duurdere tandartsbehandelingen in, in Servië. Je leest het bijna wekelijks in de krant... dat weer een of andere behandeling veel in het buitenland wordt uitgevoerd. Is, is het echt een globale markt aan het worden? Nee, dat is niet zo. Uh, je leest wel verhalen dat er steeds meer behandelingen in het buitenland... Uh... Maar dat is niet een massaal fenomeen en dat zal het ook nooit worden. Eenvoudig weg, omdat mensen, uh, ja, taal is heel belangrijk, communicatie tussen bijvoorbeeld een arts en een patiënt blijft heel belangrijk. En uh, ja, dan is het toch uh, heel beperkt uh, als dat in het Duits of het Engels moet. Uh, uh, daarnaast, uh, ja, medische standaarden zijn ook niet in alle landen hetzelfde. En uh, ja, het gaat dan toch maar om een relatief uh, kleine groep mensen. die bereid is. Uh, of het risico te nemen, of het geld te betalen. of, uh, yeah, of andere uh, ja, risico's te nemen, eigenlijk. om naar het buitenland te gaan. Maar voor specifieke toepassingen kan het. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn uh, patiënten. die in de grensregio met België wonen. en uh, die bijvoorbeeld op een wachtlijst staan. en die in België sneller uh, of beter terecht kunnen. en daar is op zichzelf weinig mis mee. Is het uh, altijd verzekerd.? Betalen Nederlandse verzekeraars behandeling in het buitenland zo graag? Nee, het is niet altijd verzekerd. En uh, ja, er is wel recent een uitspraak van de rechter geweest... die mij wat zorgen baart omdat het uh, verzekeraars verplicht... om vaker dingen te vergoeden dan eigenlijk wenselijk is. Dat idealiter zou het eigenlijk zo zijn dat een verzekeraar uh, moet toetsen... van ja, is dit nu eigenlijk wel de bedoeling? Eh, uh, want we willen niet collectief... Uh, eh, anders ga je bijvoorbeeld uh, naar de Verenigde Staten en het beste kliniek om iets te doen. En dat kost allemaal klauwen vol met geld. En dat, dat kunnen we collectief niet oproesten. Dus er moet wel een toets plaatsvinden. Ja, is dit nou eigenlijk wel uh, noodzakelijk? Of is het eigenlijk wel gepast? En, maar als dat zo is, uh, waarom niet? Juist. Dus, dus het moet niet zo zijn wat u betreft... dat mensen kunnen gaan shoppen als het ook duurder is. Maar als het goedkoper is, dan zegt u als econoom... nou ja, dan moet de verzekeraar dat ook gewoon betalen. Nou, dat is niet alleen maar een kwestie van prijs. Kijk, er zijn in Europa ook alle afspraken over gemaakt. Hè. Kijk, als het bijvoorbeeld zou leiden uh, dat, uh, stel even het voorbeeld van Servië, uh, en dat de Serviërs daardoor, uh, omdat iedereen uh, uit het buitenland uh, de Servische tandartsen uh, gaat uh, bestormen, en dat de Serviërs zelf eigenlijk geen tandartsen meer zouden hebben, dat is niet het geval hoor, maar als dat zo zou zijn, dan is dat natuurlijk ook niet uh, niet prettig. Dus er, er moeten wel wat toetsen plaatsvinden ja, want voor deze kunnen... handel. Mensen kunnen natuurlijk ook gaan winkelen. Nu gaat het in Nederland over de, de grens voor IVF-behandelingen. Ja. Als, als mensen dan zeggen, nou ja, dan ga ik toch naar een ander land. Doe ik het in Zuid-Afrika? Ja, nou ja, goed. Als ze dat zelf willen betalen, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan moeten ze dat zelf weten. Het gaat hier primair om, als het gaat om medische ingrepen... gaat het erom, willen wij dat collectief financieren... of willen we dat mensen zelf laten betalen. En als we het collectief willen financieren, via premie of, of anderzins... dan zal er toch een toets moeten plaatsvinden of dat wel redelijk is. Ja, anders, gaan we, anders gaat er inderdaad wel een, een ongezonde vorm van toerisme ontstaan. Ja, Joost van Egmond, is het ook goed voor de Servische economie? Want jarenlang trok iedereen die hoog opgeleid was daar weg. Nou is natuurlijk niet iedereen tandarts, maar heeft het toch een goed, goed effect al? Exact dat. Ja, kijk, dit is... Ik... Je moet absoluut de aantallen niet overdrijven. En er zitten een paar heel, um, heel natuurlijke begrenzingen aan deze groei. Zoals meneer inderdaad ook aangaf, dit, dit gaat geen massaal fenomeen worden. Maar wat je wel ziet, is dat een aantal tandarts op deze manier zijn, zijn cliëntenbasis kan verbreden. Zonder inderdaad die overstap naar het buitenland te, te maken. Dus voor de Servische economie is dit een fantastische exportsector. Um, export het is eigenlijk een, een doekje tegen het bloeden van die brain drain. Uh, dit zal het niet oplossen, denk ik. Vanwege nou, de argumenten die nu al genoemd zijn. Maar het helpt wel degelijk. Een flink aantal tandartsen kan hierdoor beter in zijn levensonderhoud voorzien. Ja, meneer, meneer Kanoa, we hadden het over um, dat het betaalbaar moet blijven. We hebben het gehad over bepaalde ethische grenzen. Zijn er eigenlijk andere punten waarop gelet moet worden? Moet, moet er nadere re regelgeving komen voor, voor al dat uh, medisch toerisme? Nou ja, kijk, in het Europese verband nogmaals uh, is er recent uh, regelgeving uh, gekomen om te zorgen dat, ja, dat je het in ieder geval een beetje stroomlijnt. Want uh, een aantal jaar geleden was het zo dat het heel rommelig verliep. En dan wisten patiënten eigenlijk niet uh, wat nou wel vergoed werd als ze naar Duitsland of naar, of naar België waren en wat niet. En uh, ja, dat, dat leidt tot, tot, ja, tot onduidelijkheid en, en potentieel dus ook tot gezondheidsschade. Want als mensen op een wachtlijst staan voor een orgaan of voor iets anders die ze makkelijker in België kunnen halen, is het wel prettig. Als dat ook een beetje soepel geregeld is. Dus ja, op, de, op dat vlak zijn er wel wat stappen gemaakt. En uh, ja, verder uh, uh, moet de minister eens even gaan nadenken... wat ze nou met die recente uitspraak van die rechter moet... die, nou ja, in het specifieke geval waar ik het over heb... Uh, verzekeraars verplicht om uh, verslavingszorg in Zuid-Afrika te vergoeden, wat een krankzinnig idee is. Want wie haalt het in zijn hoofd om in Zuid-Afrika verslavingszorg aan te bieden? En dan is het wel heel vervelend als de verzekeraar door een rechter verplicht wordt dat te gaan uh, betalen. Juist. Joost van Egmond, hartelijk dank. En Marcel Kwanah, eh, hoogleraar gezondheidseconomie in Tilburg, ook hartelijk dank. Geen so dank.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 Bring me down to my knees I could be blue tonight For someone like you tonight Someone like you I went looking for the devil's daughter Found you sitting in this old saloon Just exactly where the hotel order told If you're looking for trouble tonight, I know where the trouble's gonna be tonight. Cross my arm with silver. I could be true tonight to someone like you. I'm not the one Leed, gezongen door Lloyd Cole. Achilles 29 debuteert morgen in het professionele voetbal. De voetbalclub uit Groesbeek opent het seizoen morgen in en tegen Emmen. Feest dus in de Gelderse gemeente. Goedenavond, Harry Keren weer, waarnemend burgemeester al daar. Een mooie dag morgen, denk ik. Ja, prachtig. En uh, ik denk uh, de trots van Groesbeek morgen. Ja, Achilles 29, staat dat ook voor, voor het jaar 1929? Toen zijn ze opgericht, ja. Toen is de club op de heikant is opgericht. Het is een crisisjaar geweest. En uh, ja, na zoveel tijd uh, profvoetbal. En uh, nou dat is natuurlijk een uh, sportieve prestatie van, uh, van ja, bijzondere weerga. Het heeft even mogen duren. Ja, dat klopt ook. Maar ze hebben al heel lang in de amateurtop gespeeld. En zelfs vorig jaar was er even sprake van of ze ook uh, zouden uh, promoveren naar de, naar de Jupiler League. Nou, toen waren er zoveel eisen. En uh, dat hebben ze dus niet gedaan. En dit jaar zijn de eisen verlaagd. En, uh, en gaan ze komende zaterdag in, uh, in, in Emmen van start... Maar wat voor, wat, zijn als burgemeester? Ja, er komt veel bij kijken. Uh, uh, u noemt, ja. uh, u noemt, uh, noemt al die eisen. Hey, heeft u daar als burgemeester dan ook veel werk aan? We hebben er heel veel werk aan gehad. En dat hebben we samen met de politie en de club gedaan. Toen ik uh, begin juni hoorde dat ze toch gingen promoveren... Uh, dat de eisen lager waren, hebben we natuurlijk wel tegen elkaar gezegd... van het moet niet zo zijn dat het uh, dat op de, dat de kosten gaat van de veiligheid. Uh, we hebben afgesproken dat Achilles op en rond het veld voor de veiligheid zorgt... en uh, dat er op het veld waar het gaat om, uh, om supporters die van anderen komen... dat we daar zo goede mogelijke voorzieningen voor maken. We hebben overigens ook heel snel kort gesloten met de KNVB. We hebben onze risicowedstrijden aangegeven, ook aangegeven niet gelijkertijd met de NEC en met risicowedstrijden niet in de avond. En daar is uh, voor het grootste gedeelte aan tegemoet gekomen. Dus ik heb vanaf begin juni wel elke week, soms twee weken... twee keer in de week met uh, ambtenaren, met politie... met officier van justitie of met de club rond de tafel gezeten. Het gaat uh, niet voor niks, een profclub. Jan Peters heb ik uh, aan de telefoon. Een uh, oud-international, prachtige voetbalcarrière gehad. Ook uh, vele wedstrijden gespeeld... Voor het Nederlands elftal in de jaren 70. Ja. En Groesbeker van, van oorsprong. Bij welke club begonnen eigenlijk in Groesbeek? Ik uh, ben begonnen bij Germania. Germania, dus, dus niet ja. bij Achilles 29. Nee. Waren dat concurrenten? Nee. Toen ik uh, nog jong was, toen. Uh... Ja, toen ging iedereen spelen in de buurt waar hij woonde. En ik, ik ben opgegroeid op de Stekkenberg. En daar was uh, Germanië de club. Uh, en dan ging hij automatisch daar spelen. Het is echt een voetbalgemeente, he, Groesbeek. We, we kennen Katwijk, Spakenburg, Volendam. Maar, maar Groesbeek zou er eigenlijk ook wel in passen, dat Rijk. Nou, ik denk ze zeker. Wij hebben geloof ik 18.000 uh, inwoners. En uh, we hebben zes verenigingen waarvan dus Agilles nu uh, in de Juppere gaat speelden... en treffen stopklassen en dan hebben we nog een eerste klasse... en een tweede en een derde en een uh, vijfde klasse. Dus uh, dat is echt voldoende. We, het is eigenlijk een voetbaldorp. Doet het u nog iets dat, dat er nu een, een profclub in Goesbeek bij is gekomen? Ook al was nee, de, het niet uw eigen club. Nee, dat doet me helemaal niks, nee. Geen ene donder? Nee. en Maar de rest van Goesbeek viert feest? Nou, ik, ik vond dat de burgemeester een beetje overdreef... Er zal een bepaald gedeelte zijn, maar iedereen is uh, nog wel vrij sceptisch. Omdat ja, in, in principe blijven ze voorlopig uh, nog drie jaar een amateurclub... die in de profcompetitie uh, meedoet. Dus het is nog gewoon afwachten van uh, hoe het zich zal ontwikkelen. Want, want hoe zit dat als je profclub wordt? Mag, mag je dan ineens de spelers betalen of, of krijg je dan budget voor een, voor een mooie bus? Hoe gaat zoiets eigenlijk? Nou goed, de burgemeester heeft het al aangegeven. De, de eisen van de KVB waren dit jaar minder streng als de afgelopen jaar... om de, in, zeg maar de stap naar het betaald voetbal te doen. En daar heeft Gilles gebruik van gemaakt. En we moeten heel eerlijk zijn. Ze hebben het de laatste drie jaar uitstekend gedaan. En ja, ze gaan dat avontuur aan. En ja, dat is hun goed recht. Maar normaal gesproken, als de eisen gebleven waren... zoals de KVB vroeger hanteerde, dan was dat onmogelijk geweest... Wie wordt de grote concurrent van uh, Achilles 29? Is dat Emmen ook meteen of, of is er een andere club waar ze het meest uh, naar uit moeten kijken? Nou, ik ben niet zo op de hoogte van de Jubla league, maar het is uh, natuurlijk voor Achilles uh, heel fijn dat ze de komende drie jaren niet, of tenminste de komende twee jaren niet kunnen degraderen. En het is, uh, zoals de burgemeester zegt, in juni uh, officieel geworden. Dus dit jaar zal in principe een moeilijk jaar worden, maar dan hebben ze nog twee jaar om een, uh, ja, een, een, een goede jubla ploeg te worden. Burgemeester Keren weer. morgen is dan die wedstrijd. Zijn er dan bussen gehuurd? Vertrekt heel Groesbeek naar Emmen toe om, om daar de club toe te juichen? Nou, zoals Jan Peters ook al zei, eh, niet heel Groesbeek gaat mee... Uh, ik ben het niet met hem eens als we niet trots mogen zijn, want ik heb geen enkele voorkeur. Maar er zijn zes clubs en er zijn natuurlijk ook supporters van andere clubs die zeggen van uh, ze moeten het eerst even laten zien. Maar ik moet zeggen een, uh, een, een, een club uit een gemeente van 19.000 inwoners en zoals Jan Peters ook al zijn, ze zijn er zes. Ik ben wel trots dat ze het kunnen gaan doen. Ik heb de wedstrijd uh, Achilles tegen PSV gezien in de beker. En dan waren ze gewoon goed. En ik verwacht dat ze gewoon goed mee kunnen spelen. Maar op de tribune, maar, want als je uit zo'n kleine gemeente komt... en je staat dan zegt tegenover PSV... dan wordt het wel een beetje stil als, als Agirne scoort. Nou, toen, toen, toen, toen de 3-3 te worden. En uiteindelijk uh, is het bij 3-2 gebleven. Maar het was een fantastische wedstrijd om te zien. En het gaat bij voetbal natuurlijk om de drie punten en om te winnen. Maar het gaat voor de neutrale kijker. En ik ben ook in Groesbeek een neutrale kijker, gaat het toch om het mooie spel en de trots van Groesbeek. En dat, uh, dat, dat de ene van treffers is en de andere is van Groesbeekse boys en de andere is van Germania, dat klopt natuurlijk. Er zit ook wel een gezonde concurrentie tussen. Maar ik als burgemeester, ik ben trots dat, uh, dat zo'n club het gaat proberen in de, in de Champions League... Of ja moest kijken, nou ben ik al helemaal Ja, dat gaat wat hard hè. De, de ja. Jupiler league. Jupilair league. Om, om te beginnen. Maar, maar ja, het zijn gewone ambatures en uh, en we moeten nog wel zien. En ik verwacht dat ze gewoon uh, in, uh, in de goede uh, goed mee kunnen in de in de League. Hebben ze, ze ook, hebben ze ook een soort clublied eigenlijk? Heeft de Achilles een clublied? Iets ja. wat ze zingen? Of is gewoon... Oh, ze hebben wel een clublied hoor. Dus uh, ik kan het niet zingen, maar ze hebben wel een clublied. Zoals alle andere uh, clubs een clublied hebben in Groesbeek. Want het is ook nog een muziekdorp. Dus uh, buiten een voetbaldorp. Ook dat nog eens. Nou, heel ja. veel uh, plezier morgen, burgemeester weer, En ook uh, heel veel plezier uh, Jan Peters, uh, Goesbeker, Die waarschijnlijk niet, uh, niet gaat kijken. Desalniettemin nou, veel plezier uh, morgen. Oh, niet gaat kijken, dat heb ik niet gezegd hè. Nee, dat is waar. U gaat wel ja. kijken, maar. Ik ga wel nou, kijken, ja. ja. Dat is uh, sportief het, uh, van het u. Fox volgens mij dus. Uh... Mooi. Dit was het oog uh, voor vanavond. En morgen is er weer een oog. En dan zit hier uh, Max van Wezel. Ik wens u een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten